Visser met het NOS journaal. Werknemers van de kerncentrales van Fukushima hebben een opdracht gekregen zich in veiligheid te brengen. De oproep werd gedaan na een nieuwe aardbeving in het noordoosten van Japan. TEPCO, het bedrijf dat de kerncentrale beheert, zegt dat nog onduidelijk is wat de schade is. Vandaag werd ook bekend dat er ramp met de Fukushima kerncentrale in de hoogste categorie van nucleaire ongelukken valt. Het Japanse nucleaire agentschap heeft naar aanleiding van nieuwe cijfers over de vrijgekomen straling vlak na de aardbeving het niveau verhoogd van 5 naar 7. Chernobyl viel ook in die categorie, maar was wel 10 keer erger dan Fukushima. Pensioenfondsen weten niet precies hoeveel geld ze kwijt zijn aan beleggingskosten...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 So, say no F.M. Now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 Ah De druides et de magie, tout tribu le glaive en main, courrait vers l'ennemi.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 Charnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enverrés là Et pour toutes les lois de la tribu de Dana, Dana.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 C'est mon domaine, heb te reconstruis de même un pour on arrive là. Je suis le roi de la cité de Tana. cfmzandvoort.nl